sure how it goes but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore As a friend of mine he gets me my drinks for free he's quick with a joke ought to light up your smoke but there's some place that he'd rather be he says bill i believe this is killing me as the smile ran away from his face and i'm sure that i could be a movie star If I could get out of this place Oh, la-da-da da da. La, da, da, de, da da da Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife He's talking with Davy, who's still in the Navy probably will be for my And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets stalled. and they're crowd for a Saturday, the manager gives me a smile, cause he knows that it's me you've been coming to see, to forget about life for a while and the piano it sounds like a carnival and the microphone smells like a beer and they sit at the bar, put bread in my jar, say just say la la la dari da la la dari da, da, dee, da.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 Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens Geefkens. Vijf 1. Uh. Ja. Mensen hey. van horen, Lokker en zwaar. zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes mm. al oh. daar op het web. Ook jullie krijgen.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 Na, uh, na, na, na. Veel akkoorden, oh, met veel melodie. Ook ik er al? Oh. Ook en kakavonie. Nou, kakafonie. Het, het, het is allemaal bij mij weer benieuwd hoor, vandaag. Ja, dat is een klassiek. Ja, dat is een klassiek. Het ruimt ook nog allemaal, hè. Nu moderne en dan weer antiek wat doen die A, hier allemaal? geen mensen, geen me op 501 klinkt het ook vandaag de volle laag. laag. De volle laag! Ja! Oh! De volle laag! Ah. Oh. Goeiedag, het is weer uh, zondag. Nou, uh, het is weer hoog tijd voor.. Uh, Radio uh, op zondagavond. En de zondagavond is natuurlijk niet compleet zonder het oude nail uh, op de radio. Dus ja, daar dacht ik, nou laat ik dat er maar doen vandaag. laat ik die taak maar weer op mij opnemen. Iedereen wil natuurlijk wel eens weten over haren. Hoe kom je eraan en hoe kom je er weer af? Nou ja, het is heel simpel. Ga naar de kapper. En uh, bestel dan zo'n encyclopedie. Verder in de uitzending... Uh, Mensen die fan zijn van Daniela Cornelis. Hè? Want ook zij komt niet vandaag. Net als Anouk. Anouk komt ook niet vandaag. Anouk, u kent haar wel van liedjes over Michelle. Uh, andere liedjes over... Uh, Nobody's wife en dat soort dingen. Ze was nog weer gescheiden of zo. En, uh, Maar Danielle Cornelis dus, die komt niet vandaag. Ja, helaas, helaas. Alle mensen die uh, heel erg naar haar uitkeken... Niet vandaag. Wel hebben aan de lijn een grote fan. Dat is mooi. En ik ben benieuwd hoe die reageert op het nieuws. Uh, uiteraard zal ze wel ingeschakeld zijn. En we hebben er ook al een beetje uh, voor gelegd. Uh, dat ze in ieder geval niet hierheen hoeft te komen. Ja, ik denk dat het toch een stukje service naar de luisteraar En wat uh, te normeren vandaag... ja, de Ramsplaat parade, Integraal, tenminste laten we zo zeggen, ik ga het even, het is weer op orde, we hebben de boel weer op een rijtje en dan heet het al alweer een parade, maar dan heet het al gauw weer een parade wil ik zeggen. En wat wil ik nog meer zeggen, nou dus die hele parade dus straks Integraal achter elkaar voorgelezen, net als poëzie van Ludo Benninger. En god, wat er nog meer beloftes. Even kijken hoor, heb ik die USB-stick eigenlijk bij me. Nee, oh, wat jammer nou! We hadden toch bijna die uh, rubriek kunnen doen van uh, niemand minder dan onze. Uh, hoe heet die uh, man ook alweer? Jaap de heus. <laughs> Jaap de heus. Helaas, laatste empatrietje dat we van hem hebben. De computer is stuk. Voortaan op cassette deck. Ja, ja, dat hebben we niets aan. Uh, niet meer. Dus uh, ja, dan zullen we toch even met deze muziek moeten doen, van een single. Uh. Wacht, wacht even hoor. Ja, dit moet even anders, hè ja, hè? Het schoot in één keer over, wat is dit nou weer? Ja, oké, okay, nou ja, wat moet je doen, hè, zonder hulp? Krijg nou de, de blaffing! Even kijken hoor. Oh. Zo. Goed. Zo. Ja. Nou ja. Wat zou je nou doen als mijn plaat oversloeg? Nou ja. Precies. Ja, had ik trouwens al gezegd, uh, ja? Ja, dat we vandaag geen uh, belservice hebben. Ja, ik denk, uh, moet er niet te veel gebeld worden? Ja, er moet niet te veel gebeld worden uiteraard hier op de radio. Uh, terwijl ik uit de rechter spieker klink. Oh. En uh, de muziek uit de uh, linker spiegel. En als het dan omgekeerd is, dan klopt het niet. Aan de andere kant, dan klopt het. Nu weer wel. Nee, maar misschien is dat wel handig dat als ik. Uh, ja. Nee, maar dan kan je gewoon de muziek nog horen terwijl ik aan het praten ben. Ik denk dat dit misschien handig voor de luisteraars. Laat het even weten via de babbelbox. Is dit handig? Reageer op de stelling. Is dit handig? Nee, ja of niet? In. You got to be somebody special. Not right now, yeah. Maybe if things is all right, what do you see when you turn on the light? Now, this is a musical question, and I need to hear a musical answer. I like get by with. Had u het eten al trouwens op tafel staan. Laat even weten via de Babbelbox of niet. En de Babbelbox staat dit keer in een winkelcentrum in Haren. Somebody special, I tell you. Bij de Albert yeah. Heijn. Ja, en voor de mensen die uh, niet in haren zijn op dit moment, uh, hij staat ook gewoon op internet. Radio50.1.nl. <totstutters> Ja. Oh, yo. ja, en inderdaad. With a little help for my dub. Uh, with a little dub for my friends. Wat? Oh, ja, on a tout Brûlé, Dat gaat natuurlijk over de ruzie uh, afgelopen weekend. Uh, we zijn allemaal weer uh, gebrûleerd. Al dus uh, Hugo op radio 01 of uh, 5 01. Dit nummer trouwens. On a tout brûlé. Had ik al gezegd dat het Hugo is? Waarom nou, gaat ik Hugo? On, On a, a tout brûlé. u Brûle, hier op Radio 5101. Waarom hebben we eigenlijk geen Frans-talige jingle? En dat bedoel ik uh, natuurlijk ook uh, van de volle laag. Raar eigenlijk. Binnenkort hebben we een Franse uitzending namelijk. Ik weet nog niet wanneer, want ik uh, moet binnenkort ook nog een keer iets met het magneetfestival doen. Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. En uh, over uh, andere landen gesproken, dit is uh, Finse muziek. Want we vinden ook dat er te weinig Finse muziek te beluisteren is op Radio 501. En hoe kan een mens al een pot voor drie dobbeltjes een normale uitzending doen? Gewoon een kwalitatief goede radio-uitzending zonder daar aandacht aan te besteden aan die Finse kantelen muziek. Ja, misschien dat vaak mensen denken dat het dan Finse kantelen muziek is of zo. Maar... Het is kantelen muziek. Ja, dit is trouwens een uh, Birch Bark Ring en daarna komt Juro Karainen. Nou. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou voor platenspeler? speler? Nou ja, dit was één nummer. En ik doe gewoon nog een nummer, want uh, ja, als die nummers helemaal overslaan. Zou je dat gaan ineen door dat ja? Ik denk dat dit Fins is, dus het is meer voor Corvionen. Hoe heet die voetballer ook alweer? Wat heb ik nou weer over voetbal? Als mensen voetbal willen luisteren, dan gaan ze toch gewoon naar Radio uh, 1 of zo? Radio Eurosport. Bang bang. Ik heb ook wel zin in Kronjong muziek, dat hebben we twee weken geleden al gedraaid. Ja, nou. Ik vind het echt uh, heel belangrijk in deze muziek, echt. Volgens mij was dat ook al gelijk een nummer, dus we draaien gewoon gelijk uh, drie nummers. Ja, dat was echt een nummer van 45 seconden, dat is lijkt wel een punk nummer. Wat dat betreft denk ik dat de punk gewoon ja, geïnspireerd is door de, de, de, de kantelenmuziek uit Finland. Nou, dit nummer dan daarentegen duurt weer 3 minuten 15. Dus dat is dan maar, uh, weer een tegenwerp in deze stelling. Wilt u ook reageren op deze stelling? Stuur dan een brief. Of zo. Of een ander communicatiemiddel. Facebook of zo. Begin een feestje. Uh, dit is When Will the Small Stars of the Dawn... Light up. En als ik zeg vind ik dat ding een beetje vals. Ja, over die ramspaten gesproken. Ik moet zo nog even een ramspaten berekenen, denk ik. Nou, nou mensen van niet in slaap. Maar ik hoor net in de, de babbelbox dat mensen weer heel een goede nachtrust hebben gehad. Dus Koers trouwens, Ik heb eigenlijk weer een ramspat met, uh, met een hoesje, met zo'n uh, zelfvaartje eromheen. Ja, dat is ook een beetje een uh, zeldzaamheid geworden inmiddels. Nou, nou wat een sauna. Het is sauna muziek denk ik. Denk, zouden ze dit nou ook in een sauna draaien? Daar word je wel heel rustig van. De, uh. Hey, als jullie het niet erg vinden, begin ik alvast even die ramslaat over te maken, want die cellenvaartjes zijn altijd lastig. Nou, ja, dus ik heb het nou al af. Misschien dus moet ik nou maar vast beginnen. Oké, okay, start er gewoon in, hoor. Ramsplaat, dit is dus zo lekker. Ramsplaat ramsplaat, ramsplaat, ramsplaat, ramsplaat, ramsplaat, ramsplaat, ramsplaat. Een beetje die voor een laftempo. Het Het programma heeft een beetje een laftempo. tempo. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat. Die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Uh, ja, hè, even wat tempo erin aanbrengen, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, de Roomsplaat van deze week zat nog in hetzelfde handje, maar die had ik een plosklaps eh, vanaf. Teddy Bears, s t h -T m l nee, s t h l m Wat heet dit nou weer? Het kan hebben HTML, maar dan anders. Uh, heet die plaat ook zo? Teddy Bears, S-H-L-M, Fresh. Jesus. copy protected and pre-ripped for CD. Goed, nou ja, laat me leather ripper zou ik zeggen. Oh yeah, listen, this is for the flight attendants, oh. the car mechanics. Yeah. Wat dan weer? The lady behind the counter at the supermarket. Ja. Nu wel een beetje als een you die gast van die aanvoerder. Nou, het tempo begint er wel een beetje in te komen, yeah. dat is uh, wel prettig. Ja. Teddy Teddybeer. Oh, het nummer heet uh, Lil Red Rooster versus the Robo Dog. Oh, Jesus man, 3D plaatjes. Rime, nee, maar ik heb helemaal geen 3D bril op. So let us play to keep down some oh, like poison in a nut sack No we'll who the fuck are you looking at when I be and letters door elkaar staan ja, Ik kan jullie het niet voor de van alle informatie over deze plaat Want ze hebben ze nodig weer gevonden dat die, andere, dat die kleuren blauw en rood er vanaf moeten wijken Ja sway this baby, say said again with big time baby that's right with big time baby come on you have people in the place going down to the sound of the thump and You don't need no drugs while I'm in your face to answer the bounce now here so I said mind the kid from down south The out my mouth Now, even kijken hoor the Oh, Joachim L.U. En uh, Klaas uh, L.U. En Patrick Arve. Nou, wat moet je nou van zeggen als er geen informatie in staat? Nou, Sony vond het de moeite waard, want die heeft het uitgebracht. En heeft het ook al geript. Nou.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 To teddy Bears got something for everyone. Of course, we stay hard like bricks and concrete. We don't sleep. 80 of us vaccinate. Stay fit. Increase my machine. Better keep dancing. Gotta let off the same so on, Let's ride. Turn it to the other side. Keep this motherfucker so we walk alive. Yeah. Survive. Let's stay alive. You're 33 RPMs. You're 45. To the nation for me and the Teddy Bears. Don't be scared. Come on. lose your fears. Four promotions. Under the jumps. Yeah, up, up and up. I'm Come Follow it. it. Little Red Bull Star. Versus the Robo Dog. Straight to the We're coming out to the smoke yeah, come on, come on. With a red bull star Versus the robo dog Straight to the robo star yeah. no. We're coming out of the smoke We're big time baby We're big time baby We're big time baby We're big time baby We're, time, We're back time five. baby oh. We're no. big time baby Back time baby Ja, nou, dat is de nieuwe ramsplaat Waar we meteen weer kunnen overschakelen naar de rest van de ideale rubriek uh, Waarbij ik wel even wil opmerken dat we, dat we dat ook in een zeker tempo gaan doen. Ik weet nog niet waarom, maar uh, nou ja, misschien uh, wordt het vanzelf wel duidelijk. Hier op de radio uh, gaan wij verder met uh, de ramsplaat. Uh, Ramsplaatparade gewoon, ja. Ja, de ramsplaat. Parade. Ramspaatparade. Alle 35 op een rij. Alle 35 op een rij. In de volle laag. Ja, dames en heren, welkom bij de Ramslaag. Parade. Ja, en wat staat er op nummer? 35. 35 staat Blue Six met Beautiful Tomorrow. 34 Orson Brighton hier. 33 Carmen Gomez Inc. En 32 staat Cormac Cavani met The Art of Dreaming. 31 staat Cathy Dennis Move to the East. En 30 zijn we alweer aangekomen bij 30. De bovenste 30 van de Ramslateraden. Waarin deze week 5 nieuwe binnenkomers. Waarvan de hoogste op nummer 1. Nummer 30: Eero Confusion and Music Society. Wahoo! En op 29: Kut met Aquarius. Op 28: Shakespeare's Sister. Long live the Queens. 27: XL Red Alive. En 26: Mash met Excalibris. 25, Frosted met Cold. En op 24, Takedak met Open. Ja, en daar zijn we wel aangekomen. bij de hier. 23. En op 23 vinden we daar Willy Colin en Ruben Blaze. Vorige week nog op nummer 22. Of eigenlijk een paar weken terug. Maar ja, goed, daarin niet tegen. 22, Frontier Index met Frontier Index. En op nummer 21, de Experimental Pop Band met Homesick. En op 20 vinden wij Hope and Adams met het nummer Weed. Nou ja, eigenlijk gewoon het hele album. En 19. Undersea Poem with Six Degrees. En 18. Lode Legs and Arms. Op 17 vinden we François Breu met fin à Milieu. Dat zijn chansons natuurlijk op nummer 17. 16. The Sleepy Sleepers. Lieve to It bordel. Dat is Finse klassieke rock dames en heren. En nummer 15. Zijn we alweer aangekomen? ...bij de top 15 van de Ramsmaat Parade. Ja inderdaad, op 15 vinden we Robert Roberts en Dalbana, Thierry Deket... ...en op 14 Lee Marling van uh, Sitting Down Here and we. ...Ja, Playing My Game. En nummer 13, Atlanta Rhythm Section. Nummer 12, staat Purple Shields en die Neue Heimat, Hotna. Nummer 11. Well Squire met A Gift of Song. En natuurlijk op nummer 10, Luke Slater met All Right on Top. En op nummer 9 staat daar de bekende hit van Cult. Zie die cultplaat? Uh, Born into this. En op nummer 8, Bata Express met Bata Express. Nummer 7, ja inderdaad, wat staat er deze week? Op nummer 7! Wel nee, op nummer 7 staat Glienatider, Liu Inderdaad, die beginnen plaat van... Hoe heet je ook alweer? Glienatider. Ja, inderdaad. En op nummer 6, Benjamin Diamond met Strange Attitude. Nummer 5, ja we zijn aangekomen bij de nummer 5 van deze week. Nitin Sony, London Under Sound. En dan komen we bij de eerste Nieuwe Binnenkomer. Op nummer 4, Peter Jan Rens met Geef Nooit Op. En op nummer 3, de tweede, tweede Nieuwe Binnenkomer van deze week. En wat is dat? Wat is die plaat? Wat is dat voor nummer? Rajito. En recitaal. Kinderachtige gitaarfuntwoos. Sterk nog, zo kinderachtig dat dat echt een kind is. En dan op nummer 2, Various Artists. Electric Dreams. Van de film. En dan Eddie Zoe. Zes maanden geen tv. En die draaien we straks. Nu eerst Olympic Dub. Op Radio 501. Van Arnie Cameron. Niet in de Ramslaat praten. Dit was de Olympic dub, zo kijken we nog even terug op die Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Ja, door gewoon één nummer te spelen van Arlene Cameron van hun plaat We Are A.N.C. Niet te verwarren met We Are A.N.C. Wat me erop brengt dat over die Ramsplaat van vorige week nog wat een en ander gezegd is... Nou ja, geschreven, laten we zo zeggen. Gezegd op een e-mail. Nee, op een brief. Ja, hoort je dit ding ook weer? Zo'n papieren e-mail. Hoog tijd dus voor de briefrubriek. We ruiken met z'n allen in de postzak We ruiken met z'n allen in de post We ruiken met z'n allen in de duiken mensen z'n allen In de duiken mensen z'n allen in de postzak Wat zult de postbezorger vandaag met zich mee Talloze brieven en een pakket Van oos lieve mensen en wat. lot lieve mensen en oos lieve mensen en oos lieve mensen En de vuilbak Alles weer gestuurd naar 501 50 501. 501. Ah. Yeah! Ja, want uh, ja, die, die bekende postzak die zat weer vol met allerlei brieven. Tenminste, dat nou, was niet de postzak hoor, maar, maar gewoon een paar brieven. En uh, één brief uh, was uh, van Dirk De Wit. Dirk De Wit die schreef eigenlijk het volgende, want die uh, had het over de. Dat ik zou zeggen, hij had het over de rampslaat van vorige week. En uh, zoals jullie nog weten, is dat uh, geweest. het plaatje van Eddie Zoe. En uh, ja, we hadden toen ook een beller die gelijk ook wat commentaar gaf op diezelfde rampslaat. En die beller Chris was dat. En Chris zei dat het, uh, nou, die plaat kon gewoon door de wc getrokken worden. En. Uh, ja, dat, uh, dat Dirk de Wit ging dat niet in de kou kleren zou zitten, zo ik maar zeggen. En hij schrijft hier ook van ja, ik vind het echt onbegrijpelijk dat dat soort commentaren eigenlijk op de radio uh, gegeven worden. Uh, en dat er zomaar gezegd kan worden over een plaat waar toch maanden en maanden lang aan is gewerkt. En ook een plaat op welke ik uh, mijn toenmalige vriendin uh, het huwelijk heb gevraagd. Ik weet nog goed, het was het nummer te hoog gegrepen van... Uh, en die Zoe op, de, op die platen, zes, zes maanden geen tv. Een wijntje erbij, kaasje, kaarsje. Kaartje. En dat soort dingen, de hele, de hele sfeer was compleet en dan het nummer erbij. En toen zei ze, nee, maar ik weet toch heel goed hoe dat voelde, dat moment, dat moment samen. Het was heel emotioneel en heel aangrijpend voor mij. En nu hoor ik dus op de radio dat die plaat maar helemaal door de, door de wc getrokken wordt. Terwijl jullie alleen maar het nummer niks gemeen hebben gedraaid. Wat dat betreft wil ik gewoon eigenlijk eerder stel voor dit, deze plaat. En uh, prima dat hij in de Ramslaatparade staat. Maar het is uh, geen manier en geen doen als dat ding dan in de wc belandt en dan doorgetrokken wordt. Nou goed, Dirk de direct Wit... Uh, is natuurlijk, heeft natuurlijk ergens wel gelijk dat, uh, wat dat betreft, uh, het is wel erg genoeg. Het is, al, hè, het is al duidelijk, van alle platen die in de parade staan, kunnen eigenlijk wat dat betreft wel net goed doorgetrokken worden, want ze leveren toch niks meer op. Uh, in dat opzicht uh, kunnen we gewoon zeggen, we draaien het nummer speciaal voor Dirk de Wit, te hoog gegrepen van uh, Eddie Zoe. Ja, en dan zullen we eigenlijk beoordelen of deze plaat ja, toch wel door de, door de pleeg getrokken wordt. Nou, ik moet zeggen, hè, Dirk de Wit, je hebt wel gelijk hoor. En goed dat je ook schrijft, want dit soort signalen moeten altijd blijven komen uit de maatschappij. Want anders worden al die platen overheen in kamp En ja, misschien... Uh, ja. Ik lag onbedoeld te hard om die schrappers dat jij zegt en dan kijk je me aan. Ook veel te goed mijn best. En de Viva zegt dat slecht. Dus heb ik oh, er aan. Wisten jullie trouwens dat uh, Eddie Zoe drie albums heeft uitgebracht? Echt niet ooit aan het Echt niet niks aan te nee, Het oh, is dus een EP'tje en twee albums. Nee, oh, te hoog gegrepen, er komt geen woord meer uit mijn keel. Of ik lul juist veel te veel, het kan nergens op slaan. Oh, sorry hoor. Kerels om je heen, erger ik mij groen en geel. Dus wil ik hier wel aan. Nou. Nou, het mij nooit, je jij als de Nou, het hele niveau van dit programma zakt erin, dankzij de brief van Dirk de Wit. Want dus ja, dan draai je weer Eddie Zoey en dan uh, kun je het eigenlijk wel eten. Eddie Zoey, wat een uh, ja, de naam zegt het al eigenlijk. Uh, laat me gewoon even de nummer draaien van Eins, Orchestra. Ja, gewoon dat kan. En dan ga ik gewoon straks bellen, weet je wat, en dan komt het allemaal weer goed. Straks bellen met Henk. Henk uh, is een van de gedipteerden in uh, Haren. Dus in dat opzicht... Oh, nou, dat is, gaat helemaal goed hier. Uh, we gaan straks even bellen natuurlijk met die, die bekende figuur. Uh, uit, uh, uit, uh, helemaal geen bekende figuur eigenlijk. Wat uh, Terwijl we even nadenken over, over dingen. Uh, gaan wij verder nadenken over dingen die uh, te maken hebben met muziek. Uh, even kijken hoor, dat geeft mij even na tijd om na te denken. Even kijken hoor. Nou, laten we gewoon maar even zo. Hier in de volle laag, renkelt mm. ja, van... het telefoon. De de... Nou. Ja, hallo Henk. Uh, ja, Henk, met uh, met de volle laag spreekt u. Wie hangt daar? Ja, ik, ik, ja, ik vijf... ja, uh, zit op een verjaardag. Ik ga niet gezien. Ik zeg het wel. Ja, je zit op een verjaardag, hoort de net. De dat dat de de treft. Want Henk, jij komt toch uh, uit Haren? Ja, ja, ja, ja. In ieder geval, voilà. Oh, je zit al op een uh, verjaardag, begrijp ik. Nee, even doorzetten. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar... Ja, ze dus hebben de voorkop en klein geslagen. Maar wat, wat, wat, wat mijn punt nou is, is eigenlijk... Kijk, ja, ik was ook aardig En ik denk, ja, ik ga het ook gewoon vieren. En dat, en, maar, dat, dus ik had, ik had mooi alles hierin in kocht. Goedkoop, hè, goedkoop. Want het was een aanbieding bij de supermarkt. Ja? Ik weet was er helemaal klaar voor, alles met, met, met slingers versierd en uh, Nou ja. En wat, wat, wat, wat beurt mij nou? Ja, ja. Dat was, dat was die, die drommelse meid van de meert die, die had dan ook uh, ja. een verjaardag. En uh, Ja, nou ja, dat is uh, nou huh? ja, misschien heb je het wel meekregen. Maar nee, met wie spreek ik eigenlijk? Hoe wij... Ja, nou ja, wat ik je uh, wil zeggen, meneer, uh, meneer uh, Henk. Uh, ja, Ja, u bent op de radio. Het is uh, de, de volle yeah, laag hier. Radio. Ja, de radio. Ra, radio uh, 501. Daar komt er toch geen probleem van of wel. Nee hoor, oh, nee, oh, want wat ik, uh, ik begreep dat u, uh, u woont in de haren. Ja, joh, maar. Eh, ja? Nee, weet je wat nou het heel gedurende is? Kijk, want ik. ik, ik zit nog steeds met een vuur in mijn ogen en.. Eh, uh, ik had ook al een uh, ja kataaf ja, en uh, van alles heel wat en en en wat ik al zei. Dan is er de twee praten verderop. En ik zit hier dan aan de Bolland weg. En dan had je de Bolland hè. Daar stonden al die mensen dan en daar gewoon helemaal niet dat feest pallen of ze houden niet, ik weet het niet, want dat was allemaal die burgemeester, dat doen we natuurlijk ook allemaal aan de kant op. Oh. En dan ja had ik zoiets van ja jong. Ja, wat. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat moet toch iemand betalen? Want ik heb. Kijk, ik had ook al op Facebook eigenlijk ook iedereen uit nodig. Ja. Maar ja, want u. Ja, u, u had, van, had ook op Facebook. gaat had had ja. moet toch iemand betalen? Nee, ja. Ik, ik, ik, ik, ik u had mezelf wel niet in de geregenheid gaan drinken. Omdat er toevallig iemand komt. Nee, dat, en dat begrijp ik. ik. Volgens mij, ja. Er dus wel een aantal mensen die zeggen. Van, ja, ik kom misschien. Nou ja, dat. Dan kunnen ze toch alleen bij mij komen. Ja, wat u. Ja. Ja, ja, u had een een evenement aangemaakt op Facebook. Omdat u werd 40 jaar, toch? Ja, ik ben er al helemaal mee eens. Ik vind dat ze mij. Ik, ik, ik eigenlijk nou ze zegt, denk ik van ja, ik heb recht gewoon op. Op wat geld, ik heb ook schade en ik wil, ik wil het ook gewoon claimen. En, en, en, ja, want ja, het ja, is ik, emotionele schade. Ik weet dat allemaal moet, want. Ik heb de, de. emotionele schade. Ja. 40 jaar heb ik. Sweet 40 jaar en, en, ja. en, en maar dan, uh, ik nodig iedereen uit en, en, en laten we blijven zitten. We gaan besteken met dat het feestje uh, van die lucht. En, uh, nou ja, daar uh, wordt er allemaal word ziek van, maar uh, nou, ik, ik, ik wil al uh, geld zien. Ik uh, en, heb uh, voor niks gaat de zon op het groep, dan heb ik op de rug en we uh, kunnen niet aan de van vlakken. Het is allemaal wel wat gedaan komen en, uh, het, nee. en, uh, en uh, nou, het is toch verschrikkelijk man, je uh, wordt toch helemaal gek van... Nou, ja, ik heb ja, dat... op een mooi feestje hoor, dat is, maar, dat is wel aardig, maar ja. Maar dus, u was dus, u dat was dat dus alleen is. op uw eigen verjaardagfeestje, begrijp ik? Want iedereen was blijven steken op het feestje van, uh, van die 16-jarige Merten. Ja, ja, maar kijk, ik, ik, ik zeg helemaal. Al, luister al, dat is, dat is wat ik zeg. En het is zo, ik heb kosten gemaakt, hè? Ik heb ja. overkosten kosten gemaakt. Ja, ja. want u, je had, uh, je goed had goed ook op de het de uh, de naastgelegen. De het de ja? De had op... Ik zat de hele tijd zat ik klaar. Ik zat gewoon weer klaar. ja ik, ik denk, om 9 uur komt het volk. Ja, want u had... U had, u vr had, vr je had ja, je had en ook een uitgenodigd... Dat ja. komt gewoon helemaal handig. Je had ook artiesten uitgenodigd, toch? Je had ook artiesten uitgenodigd? Je had, ar ja, je had uh, artiesten uitgenodigd, maar die zijn ook niet komen opdagen, toch? Ja, ja, ja. Die zijn ook niet komen opdagen? Ja. Nee, ja. Ja, ik wil moet gewoon zeggen, het is allemaal heel uh, verschrikkelijk -like. en uh, ik ga ik ga schade claimen en ik wil heel veel geld zien. Ik wil gewoon heel veel geld zien. Ja, the... schade, ja, uh, yep. I, all, ja uh, van de emotionele schade heb ik heel veel. En dat wil ik allemaal goed hebben. Ja, van de van de media toch? Als ik het nou zo een beetje aankijk. Ja. Want we allemaal wat andere mensen die hebben het allemaal leuk en gezellig en daarom moet ik het nou bedoeld hebben. En dan. Ja, nee, want ja, u, wilt, u wilt geld zien, u wilt geld zien van de media. Ja, ik wil, ik wil helemaal geld zien nou, want ik, maar ik, maar, ik, maar hoe meer ik er nou brother, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe meer geld er, u wil. Het is gewoon een groot onrecht dat wij aan niet zijn, en ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet ik het gewoon allemaal eh, he. het, het, het, het. Ja, want u zat daar... U dus we cheniet, en, en als u daar gewoon voor een thema eigenlijk komt... Nee. Nee. Ja, ik wil er ik wil het, ik weet Nee. ik Nee. het, ik weet het, ik weet het, ik wil het, ik en, en, ik het, ik het, ik wil het, ik het, ik wil het, is het, het, nou, ik, ik, maar... we zijn hier allemaal aan het dansen en ik wil wel meedoen, Ja, want u zit nu op een verjaardag. Ja, u zit op een ja. verjaardag, begrijp ik. Kijk, kijk, kijk, dat wat voor mij betekenen dan, jou? Dus, nou ja, we ja, kunnen ja. natuurlijk een uh, oproep Ja, Ja, we... Ja. kunt natuurlijk een oproep doen. U kunt een oproep doen aan de media. Misschien wilt u een oproep doen aan de media voor uh, schadeherstel. Ja, ik heel erg... Nou ja, dit is het. Ja, misschien komt er nog iets goed van dat je dan uh, gewoon toch heel veel van geld pangt. En ik, eh, uh, uh, gerechtigheid. Ik, uh, ik wil eigenlijk alleen uh, gerechtigheid. Uwel gerechtigheid. Uh, niet, niet, niet, nee, nee, Dat, dat, dat, dat, dat is een Ja, nou, dat is een heel, ja. heel duidelijk dat verhaal. Ja, ja. Uh, ja, dank u voor deze... Uh, luister eens, uh, beste vriend. Uh, ik, uh, ik, ik, ik ik ga hier nog even een versie doen en even lekker dansen met deze... Nee, maar, die, maar die, die hier allemaal wel op zitten, dus, nou, daar heb ik, daar ja. heb ik zin in En, uh, nou ja, ik hoop, dat je, nee, wat, nee, ik hoop dat je wat voor me kan betekenen, want uh, het, is, het, is, het, is, het is gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Ja, dus uh, eigenlijk is... En bier dus, en dit kaart. Ja, want ja, u bent er ook twee dagen van kapot geweest. Hey, u uh, bent er ook twee dagen van kapot geweest. Ja, dag. Dag. Zo, nou, dat, uh, dat was ook weer een gesprek uh, om over na te denken. Ik, ik hoop dat hij het kon verstaan trouwens, want uh, het was uh, kennelijk... Uh, hij kwam echt uit haar, uh, volgens mij. Uh, het kan ook zijn dat hij gewoon uh, kapot was van uh, al dat bier. Oh, ja. uh, toch even de andere kant van het verhaal, hè? Belicht. Uh, ja... Uh, yeah. No longer slinking, respectively drinking, like civilized ladies and men. No. Nope. No longer need we miss a charming scene like this. In some secluded rendezvous. <laughs> Overlooks the avenue With someone sharing a delight chat, <laughs> This and that And cocktails for two As we enjoy a cigarette <laughs> To some exquisite chanson Two hands are sure to slyly meet Beneath the serviette With cocktails for two Intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five. We'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began. So glad we're both alive. We're so glad we're alive, then maybe fortune will complete Be her plan that all began with cocktails, oh. cocktails for two. We gaan luisteren naar een liedje over een boerenzoon, door, gezongen door Ivan Rebhoff, een bekende operazanger uit Rusland. We yeah. yeah. yeah.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 Word ook friend en ga naar wordchild.nl, elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar volle donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 501, de volle laag. Lucien Geefkens 501. De volle laag op radio. 501. Super sport is weer op tv. Ola die je. En dat precies weer tijdens het diner. Ja het die nee. Maar de volle laag gaat gewoon door. Dus zingen wij weer in koor. Uurtje twee. Jay, jay, jay, jay, jay.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 In de halfvolle laag, met je bord op schoot en al je eten in je kraag. Je schrik je toch tot, had een halve veel herrie. Zo luid het de hier op jouw radio, zo op je trok of ho, ho, homoflies. Dacht je even rustig, ontspannen te dineren. Nou, dat is dus niet waar, vandaag is onkbeer in een halfvolle, halfvolle, halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier, ken vriezen, ken dooien, ontkronen en tooien. Hij zit te klooien, met platen te gooien. Ah, oh, oh, nou ja. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, de volle laag, half volle laag of buiten 1. Ja, het tweede uur race hier op Radio Ferma 1. Nou ja, niet de tweede uur van de dag. Het is alweer 7 uur geweest. 4 over 7 staat hier op de klok. En wie weet, klinkt de klok als de waarheid, of zo is. Uh, ja, dit u nu nog uh, allerlei onderdelen. En onderdelen die doorgaan, maar ook onderdelen die wel doorgaan. Onder meer hebben we daar een gesprek met een vaste fan, Babette. Ja, Babette is uh, ontzettende fan van Daniela Cornelissen. En laten we wel wezen, Daniela Cornelissen was, was eigenlijk de bedoeling dat ze hier uh, zou zijn... En we hebben, even, ja, we hebben uh, Babette even geïnformeerd uh, over het feit dat ze niet meer aanwezig is. Want, uh, ja, stel je voor dat ze. Uh, ja, stel je voor dat ze gewoon helemaal hierheen komt uh, om uh, in de studio uh, aanwezig te zijn. En nu is ze er helemaal niet. Dus ze hebben haar gewoon even een uh, e-mailtje gestuurd van. Joh, Babette. Uh, uh, stroosje je moeite. Over twee weken is ze er hier oh, alsnog. Kijk, wow. Nee, maar even voor de duidelijkheid. Natuurlijk. Uh, Babette. Uh, groot, uh, zo. Daniel Danielle Cornelissen is natuurlijk een uh, gitarist. Te, uh, en zingt erbij. En heeft een uh, bassist. En, uh, ja. uh, goed. Uh, ik ben helemaal weer uh, klaar voor voor dit uur. Uh, dat zou je nu zeggen. Maar toch is het geval. Uh, muziek. Uh, allerlei aangelegenheden. Uh, Jaap de Heus komt niet voorbij. Okay, dat is ook alweer uh, een uh, gegeven. Uh, uh, ja. Om uh, te beginnen toch met... Uh, met muziek, uh, we beginnen toch maar even met een plaat van Herman Brood en is Wild Romans go nuns. Ja? Ja. Ja. Uit de jaren 80 is het alweer. Ja. spot was up rock and roll. en Nuts. -nuts. Nou Wat kan je zeggen uh, uh. Oh, Wat zeggen nou Ja. Oh ja Ja nee dat kan hij in ieder geval niet zeggen I got live uh, Nina Simone ook niet meer trouwens Maar wel op de plaats Kan ze in ieder geval zingen Dat uh, eerdere interview uh, van vorige, vorige uur ik kon er helemaal geen bal voor staan trouwens. Ik hoop dat jullie wel uh, wat van konden staan. Anders uh, moeten we dat op de radio voortaan maar gaan ondertitelen. Nou ja, misschien lag het toch sowieso dat hij uit Haar komt of zo. Hè. Ik ga maar in ieder geval op neer dat hij uh, volgens mij helemaal het leblazer is uh, gezopen. Maar oh, god. Gaan wij gezellig even kalimba-muziek draaien uit uh, Slowakije omdat ik kan En daarna bellen we even met Babette Want Babette is groot fan En ja, dat is Babette Ja, is natuurlijk een zangeres uit uh, Ik ben helemaal in de war Ik viel net weg bij mezelf Waarom val ik nou weer bij mezelf weg? Enfin, als ik maar niet bij jullie wegval Dan uh, valt het allemaal nog mee Nee, maar ik wil even zeggen Babette is groot fan van Danielle En uh, ja, ze zou uh, zelfs hierheen komen En uh, om uitpakken en zo, maar we hebben er maar even een mailtje gestuurd dat het niet doorging en uh, ja, ik ga er zo toch maar even bellen, want ik ben toch wel heel benieuwd, wat beweegt een fan uh, of in ieder geval, wat beweegt een uh, fan van uh, Danielle Cornelissen gewoon een gezellig gesprek uh, over uh, muziek en uh, het, uh, ja, het liefhebberschap anno uh, 2012 een heel interessant uh, onderwerp, denk ik dan dus uh, zullen we even bellen. Maar dit is uh, Kalimba muziek uit Slowakije, uh, Sui Ver Ver Verzan. En dat nummer heet Kalimba. God, wat origineel. Straks gaan ze zo nog poetieën. Van iemand minder dan... Ludo Benninger. Ja, inderdaad. Dus blijf juist gaan. Caron, you will amp, i, la, Wat krijgen we ik nou nou, inderdaad, dat waren allemaal Mariemaklampen. Dat kan toch allemaal hier gewoon op de radio. Dat is fantastisch dat het allemaal kan. Ik bedoel, dat geeft de burger toch moed. Oh, ja, oh. Tja, we gaan dus naar Babette verbellen. Ik weet ook niet waarom. Drink de telefoon. Hallo, oh. Wie wordt er waarover over? dan? gezegd in de volgende. Oh, ja, hartstikke idee. Want er aan de lijn. Oh, bluk bluk te... Wat is dit nou weer? Wie Wat een kwaliteit de weer. Zegt u nou weer, weer, weer. het nou u bent en waar? Waarvoor belt u eigenlijk? Ja, waarvoor oh. belt u? Ja, ja er aan de lijn. In de volle laag. Oh, hallo. Zegt u het maar? Zullen wij u even doorzagen? Ah. Hé, hey, nou daar. De... Hallo. Ja, goede, goede dag. U spreekt met, uh, met de, de volle laag. Uh, spreek, ik spreek met uh, Babette. Ja. Spreek u mee. Oh, uh, ja, ja, ik denk, je zal je... even een gezellig muziekje aanzetten, want uh, ja, ik, ik wil natuurlijk alles weten van u. Want uh, u had ons uh, mailtje ontvangen, hè, want u, u wilde heel graag, u bent fan van. Uh, ja, van. Uh, Danielle Cornelissen. Uh, ja, Danielle, Denna Ja, fan ja. van uh, Danielle Cornelissen, ja. Ja, maar. En dat, maar... Wa we waren zo verwonderd, want we kregen van u een uh, schattige brief met uh, allemaal bloemetjes erop getekend. Ja, en een lekker luchtje erbij. Ja met Over, over Daniëlle Ja. en ja, toen moesten wij tot onze tijd concluderen dat zij vandaag niet kon, of in ieder geval de contrabassist, meneer Cohen kon niet. Nee, precies, nou ja, ik ben heel erg teleurgesteld. Oh, ja, ja, dat, ja. Ik heb heel veel moeite voor moeten doen, want ja, ik kom uit het Ekstra deel, daar woon ik in verband met de liefde. Oh ja. Ja, ik wilde helemaal terugkomen naar voren voor Daniëlle, want oh. maar, maar ik probeer al een hele tijd Daniëlle te zien. Oh, u heeft haar nog nooit uh, live gezien. U bent groot nee. fan, maar uh, u heeft haar nog nooit uh, nee. live mogen aanschouwen. Nee, meneer, maar dat, dat lukt me niet. Ik, heb oh. steeds, ja, ik probeer het steeds, dan, dan kom ik naar Daniëlle toe en dan, ja. dan, dan is er weer wat, of mijn auto is kapot, of, of het is heel slecht weer, oh. of, of, of ja, de locatie is afgebrand, dat heb ik ook al eens een keer meegemaakt. Dat weet u niet, was dat toevallig... Uh... Was het toevallig in had... Schevingen op de pier? Ja, precies, ja. Ja, dat, dat heb ik nou, als. daar zo. Ja, nou goed, dus toen heb ik heel erg mijn best gedaan... Ja. om ...voor naar Daniëlle te gaan. En, uh, nou goed, toen was ik ook eens een keertje na, naar de op weg. En toen zat ik in een of andere demonstratie van iets. En oh. toen kon ik er ook niet door. En, en toen kwam en, ik, kwam ik en, echt... Kon er niet door? Nee, nee, nee, ik kon er niet door. En toen was ik naar Daniëlle op weg... En toen was ik eindelijk waar ze zou optreden. Maar ja, toen was het, toen was het optreden al een uur afgelopen. Oh, ze ja, was ook al weg. Ja, ze was al weg. Ik kon weg. niet eens een meet en greet begrijpen. Ik kon niet, niet eens een meet en greet. Oh nee. gosh, een kind. Nee. En toen heb ik er een keer een kaart gestuurd. Dat was ja. met een brief en zo. Maar ja, dat was toen net oud en nieuw. En toen zag ik de dag later dat ze rondjes in de brievenbus hadden gedaan. Dus ik Ach. dacht niet dat, dat ze die kaart ook heeft ge, ge, gekregen. Ach, god, nou, dus, en helemaal, T-Chair is deel wat dat betreft ook. Uh, heerlijk, nou, want uh, eigenlijk was ik zo blij dat ik bij jullie mocht komen. En ik oh. had echt alles gedaan om, om, om ervoor te zorgen dat ik, dat ik het niet zou missen. Nee, want, want u bent, uh, u heeft, uh, u, heeft uh, u heeft alle platen van Daniëlle? Nou, toen ik op weg ging naar de winkel om die te kopen of om te bestellen... ...toen sprak, kwam ik bij iemand in de winkel en, en die sprak geen Nederlands, die sprak alleen Engels. Maar ik sprak oh. niet zo goed Engels, oh. dus toen moest ik daarna terugkomen. Ja. Maar ja, oh. toen was dus ook mijn auto kapot. Maar weet je wat het is? Ik heb nu zonder best gedaan om te komen... Goh, nou Want, de ik, kom, ja. ik kom uit Tietje deel dus. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik, kom, ik ben dus eergisteren alvast naar Hoorn gekomen. Oh, u bent al... Uh, oh. Ik ben nu in Hoorn. Oh, bent, u bent in Hoorn? Ja. Ik logeer in, in de Hotel de Magneet. Oh, je, dat ik, ken ik wel, ja, dat ja, zit hier nou, ergens, ja. Ja, dus oh. ik ben hier in de buurt. Ja. Dus, maar, maar Danielle is zelf niet ziek, begrijp ik. Nee, uh, fris als een hondje, begrijp ik. Oh, maar... Mag ik dan haar adres? Want ja, ik ben in Horen. En weet je wat? Uh, het, het, ja, wat het heeft me allemaal zoveel geld gekost. Ja, kost. ja dat, dat begrijp ik. Maar uh, ja. ja, nee, uh, kijk, uh, ik probeer even, probeer even helder te krijgen. Want uh, ik had natuurlijk geregeld op een gezellig gesprek over. En niet, niet over geld uh, of zo, maar gewoon over, oh. over het, het, het, het liefhebberschap. En uh, dacht hij bijvoorbeeld, want u heet toch ook een act? Ja, ja. Ja, want ja. dat schreef u dat u een act had. Dus ik denk, nou, we gaan gezellig uh, over muziek praten. Ja, en ja. over het, het, het acten. Eh, en wat, wat krijgen we weer een, een heel relaas over dat, ja. u, dat u nooit, nooit aankomt bij, uh, bij optredens? Ja, sorry. Maar ja. ik wil het ja. niet nee, over de act. Ja, nou ja, vertel. Het is wel een leuke act. Want we zijn heel erg. Uh, tenminste, ik persoonlijk ben heel erg geïnspireerd door Danielle. Ja, maar u, want... heeft, uh, u heeft nog geen muziek. Hoe kan er dan een uh, act uh, beginnen? Nou, nou, Audities georganiseerd. Pardon? Audities georganiseerd. Ja. ja. Voor een, een contrabassist. Ik heb een hele goeie. Oh. En uh, ik heb een, een drummer heb ik erbij. En een saxofonist. Ja. En oh. iemand met een panfluit. Dus ik dacht... En dat zijn allemaal uh, conservatoriumgescholden mensen. Zo. Ja, daar gaan we mee aan de slag. Dat is niet uh, voor de poes. Ja. Wat zegt u? Ja, dat dat niet voor de poes is. Nee. En daardoor zou ik graag ook met Danielle persoonlijk yeah. willen spreken. Want ja, ik ga dus haar... Ik doe dus haar, uh, wat u, zij altijd gaat doen. U bent uh, de Danielle Cornelis de kofferband. Ja, ik ben van Danielle Cornelis de kofferband. Ja. Dat meent u nu? Ja. Ja, want ik, ik lijk uiterlijk ook heel erg op ter. Ten dat wil zeggen, ik heb daar wel wat operaties voor moeten ondergaan. En oh. ja, ik heb eigenlijk draag ik ook een haarstukje daarvoor. Oh. Maar ik lijk eigenlijk best wel heel erg op ter. Ja. Als ik de juiste make-up gebruik, dan ben ik echt Danielle Spoon. dan bent u uh, da Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus ik, ik, ik heb maar, er heel veel moeite voor gedaan. Maar ja, de, ja uh, sorry dat ik terugkom op het geld, maar het kost ontzettend veel geld. Nou, ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Ik, ik nee. neem maar dat het niet uh, gratis uh, gaat natuurlijk uh, met uh, die consultorium mensen. Die moeten nee. natuurlijk een investering uh, doen. Ja, dus die hebben een hele opleiding Maar ik, ik begrijp, ik begrijp dus, u heeft u heeft nog nooit.. Want dat, dat begrijp ik niet, hè? U heeft nog dus nooit die muziek gehoord. Nog nooit? U u, u, u, u. u heeft nog nooit uh, überhaupt haar live uh, zien spelen. U bent er nog niet nee, tegengekomen. Nog nooit. U bent alleen maar onderweg geweest naar Daniël ja, Cornelissen. Ja. En, en nu weet u toch dat u. Gaat u toch de muziek kofferen. Hoe weet u nou? Dat kan toch helemaal niet? Ja maar meneer, maar dat is mijn gevoel. Een gevoel. gevoel? Ach, ik ik toch op, mens! Ik, ik voel het gewoon! Dat kan toch helemaal niet? Jawel, ik voel dat. En denk ja. dat het is. Een mens moet gewoon zijn hart volgen. En als ik nu mijn hart Ach, voel, je hart volgen. Ja, dat kan toch helemaal niet? Ja, maar als u me nou het adres geeft van Daniëlle, of het telefoonnummer, dan kan ik gewoon nu naar Nou, ik ben gewoon bang dat u dan haar gaat lastigvallen en dergelijke. Nee, maar ik beloof dat ik dat niet doe, want ik gewoon nu naar de toe, want ik kom helemaal uit TTS verdeeld. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is toch over uw eigen rekening dan? Dat is toch gewoon het risico? Ja, maar meneer, ik heb ook al een lening afgesloten. Ja. En, eh... Ja, ik durf eigenlijk niet meer goed naar de bank, want ja, ik, ik zit eigenlijk financieel al behoorlijk aan de grond. Ja, ik, ik, ik dacht ik, uh, ja. me, mevrouw, mevrouw Babette. Ja, ja. Babette van Putten, laten we gewoon ja. de achternaam er ook maar bij noemen, want uh, mensen ja, moeten gewoon van... weten, gewaarschuwd zijn voor uw verschijning, Babette van Putten uit Tietje Stradeel, bevindt zich momenteel in, in, in, in Hotel de Magneet, op kosten bene van de... de, de de eerlijke bankconsument. Ja, maar dat moet ik toch terugbetalen aan de bank? Ja, nee, dat kijk, laten we dat hopen. Weet u wat ook is zo? Als ik in Horen loop, mensen kunnen mij ook verwarren met hè? Want ik lijk echt heel erg op haar. Ik draag op dezelfde kleding. Ik oh. had een coupeuse in dienst. Die heeft het allemaal nagemaakt. Dus het is heel belangrijk dat ik Danielle nu ontmoet. Dus geeft u me nou de telefoonnummer alsjeblieft. Uh, nou, ik ik uh, kan helemaal niet in Horen. Ik doe alles. Nou mensen, we gaan even gezellig naar een muziekje luisteren. ga ik nog even aan een, een, een koddig onderhoud met, met meneer Bab... Meneer? Be, mev, mevrouw Bab... Ja, u, u lacht er wel, maar... Uh, u, Bab, bent, u bent wel grappig. Ik vind u heel grappig. Ja, goed. Ik probeer even een, een, een, een normaal radioprogramma te maken... en vervolgens word ik uitgelachen om het een en het ander... Het... het voor een, ja, gezellige muziek mensen. Ja, is het dan afgelopen? Nou, ik, uh, ik heb inmiddels uh, mevrouw uh, even de waarheid gezegd, dat gaat er natuurlijk niet van gebeuren, dat adres. Ik zeg, je kan hooguit over twee weken nog even luisteren, dan komt die Danielle Cornelis gewoon op de radio. Opverd... Drie dubbeltjes. Brrr, dit is uh, Robert Sharps, met Passing the Time, en dat, uh, dat lijkt het ondermiddel. Aardig op! Aardig. Hé hé. Hé hé. Oh ja, er zijn zo nog uh, muziek uh, met daardoor gedichten uh, geneuzeld. Ik begrijp dat Ludo er ook al aan het luisteren is. Dankzij onze uh, multimedia uh, sociale... ...gubber. Mm, uh, moet nog de, uh, weet je wat, anders draai ik gewoon die plaat voor je hoofd. Dit, dit is deze ja, week. De, de, de plaat, radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio, Doc. jouw muziek, ik echte muziek. Ja, persoonlijk had ik dit nummer dus gewoon uh, rond, uh, rond 4 oktober heen. Natuurlijk met uh, Dierendag. Doc, met uh, Love uh, Will Never Die. Just saying to be honest, I think that you ah, I dreamt a thousand dreams of you. We held each other's hands Tijd dat het de literaire gehalte van dit programma is een keer wat opgevoerd. In dit kader... Uh... Doen we even ge gezellige uh, gedichten. Vorige week ook al. Van uh, www.muziekteksten-gedichten.com In uh, deze nieuwe rubriek. De gedichten van Ludo Beniger. Even kijken, het gedicht dat we gaan... Uh, wat, ja, mag ik even geen echo, dank u. Uh, het gedicht dat we vandaag uh, gaan uh, lezen en luisteren is... Ik heb naar jou gekeken. Toen ik hoop dat je klaar bent voor dit uh, mooie gedicht. Ik heb naar je gekeken. Maar keek jij ook naar mij? Ik heb ze allen vergeleken. Grote verschillen waren er niet bij. Ik dacht nog, zie jij hetzelfde. En misschien wel, heel misschien... ...was het die tiende of die elfde. Maar ik heb je echt... Niet kunnen zien. Een uur lang staarde ik naar boven. Een schitterende belevenis. Ik kan het gewoon weer. Niet geloven. Dat er alleen op aarde leeft. Ik heb heel lang zitten kijken en soms zag ik een satelliet, ik heb ligaturen en vergelijk Wat je de aarde zag. Ik Ik heb naar je gekeken. En ik dacht... ...nog heel misschien... ...zou ik je ooit... ...nog eens een keer... ...kunnen spreken? Zou ik je ooit... Voor de mensen die het snappen. God, wat een flauwe woordspelding. Dit is uh, Snap. Oeps, op. Dat zit er in de jaartal. 1990. Hey, nou, oh. ja, over... Uh... Kom eens er nog even op terug, op al die uh, sampletjes en zo. Side Your Head. Ja, dat lijkt een ander liedje. Natuurlijk uh, voor de mensen die dat nog niet kennen. Uh, dit is dan... Uh, ja. Het ja... Oh, ik heb er ook helemaal geen zin in eigenlijk. Even kijken, we gaan even een nummer draaien met allemaal samples erin. En uh, ja, want veel mensen weten dat niet, maar er wordt wel afgesampled in de muziekwereld. En in dat kader draaien we even een nummertje van uh, niemand minder dan de Five Stair Steps. De trapteden waarvan jij niet wist dat bestonden, terwijl de telefoon rinkelt. En ik denk, oh ja, nou misschien, uh, misschien is het al iemand die gezellig uh, wil meeklessen hier op de radio. Ja, hallo, uh, met wie spreek ik? Hallo, ik spreek met Arwin. Hallo, uh, ja, gezegd uh, u het maar. Uh, ik wil eventjes uh, vragen of, uh, of, uh, of Chris in de studio is. Wat krijgen we nou? U belt midden in de radio. Ik wil graag een boodschap. Ik wil een boodschap doorgeven aan Chris en niet aan Lucien. Hoe zit het nou eigenlijk hier in dit programma? Hier? Ja, Nou ja, ik zeg, u belt op naar de studio en dan krijgt u natuurlijk bepaalde mensen aan de lijn... Die dan maar in dan de... De, afdeling de... de afdeling... Dat wil ik nu onmiddellijk de afdeling personeelszaken hebben. Oh ja, ik verbind u even door. Heeft u even een rondje? Ja, absoluut. En een goedenavond, van personeelszaken met Chris. Ik had eigenlijk een heel lullig muziekje verwacht eerst. Nee, sorry, daar doen we niet aan. We hebben hier alleen maar hele goede muziekjes. Ah, okay, maar mooi, ja, die mooi, zijn mooi. een beetje in het water gevallen, gezien de regen vanavond. Aha, ah, regel het vanavond? Nou ja, behoorlijk, behoorlijk. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hey, fijn dat je er bent. Jij schakelt over naar de herhaling uh, Show van uh, van Ja, Mark. ja, ja. Ah, Oké, okay, te gek. Zie je zo. Jo. Nou, dat... Uh... Vaak van die goede bijdragen hebben op de radio. Even kijken, waar was ik allemaal mee bezig? Ik weet het allemaal niet meer. Waar was ik eigenlijk mee bezig? Oh ja. Ja, want ik, ik wilde maar even zeggen dat er heel veel... Even heel goed luisteren. Want de volgende nummers komen iedereen naar voren. Had, had u even? Ja, inderdaad. Uh, ten eerste, een Tribe Called Quest. Jazz, yes, we've got. Big Daddy Canes, Give It To Me. Black Alicious Change, change Chiali's Let change, the Horns Blow, the Chop Rocks, The Big Man, a Chop Rocks, The love, Funky, love, love, Commons, baby, the Charms Alarm, Da King change, and the Eyes, change, Lost My yeah, Mike, Della Souls, Buddy, Della and Souls, Three Days later, Dell's No Need change. for Alarm, Ed Goes, Skinny Dick, Ghosts is <laughs> uh, on, Coming I'm in you. Your yeah. Ear, What's that nummer, no, Ghosts. Wrong foot to piss in. House of Fame natuurlijk one for the head. En road, nou zo. Greg Osby, intelligent madness. Ice cubes, een bird in the hand. Curious S. I'm curious. En LL Cool J's, eat Em up. L chill. Oh. Almune nummers die ik nog niet gedraaid heb trouwens. Must have eight, ace. Oh, a walk through the valley. Naughty by Nature's Hip Hip Hora don't Hip Hopera Nice and Smooth Oh Child Nice and Smooth Alweer Blunts. nou Die uh, hebben ook gewoon uh, een beetje laten slapen Die hebben gewoon twee keer hetzelfde nummer gebruikt Organized Confusions Maintain Positive K A Flower Grows in Brooklyn ah, Wat mooi Pete Rock Een Seal Smooth Can't Drive Can't Front of Me uh, Swick of the Steel. En weer Savir. Met uh, Worship the D. En Shy Heinz Pass it off. En Slick Rick. Behind Bars. Nou, zo hoor je maar weer uh, waar dit allemaal in is. Al die mensen hebben naar nou dit nummer gedraaid. Dat is wel uh, duidelijk. Same, don't, don't Change Your Love. Van de Five Sterren. Ja, nutteloze informatie natuurlijk. Maar ja, we moeten toch wat op een zondagavond. Uh. Uh. Uh. Uh, even kijken hoor. Ik denk dat ik maar even muziek ga draaien die ik niet ken. En dat kan natuurlijk niemand minder zijn dan. Uh, ja, inderdaad. Uh, met mevrouw Wagner. Wagner? Ja, niet van die pizza's, ook niet van die uh, strijdmuziek. Maar uh, van de weg, The Road, is dit van uh, Michel Wagner. Oh nee, Mirel. Zeg ik, Michel? Hang Mirel. Where the nou, Het is maar goed dat het bijna acht uur is, want ik heb helemaal geen zin meer. It's a ik heb hem geen tijd om al mijn muziek uit te zoeken. Wat is dat nou weer? Ik bedoel, die voorbereiding wordt we volstrekt onnodig gemaakt. En overbodig. En uh, onmogelijk, wilde ik zeggen. Dat bedoel ik maar weer, als ik me goed had kunnen voorbereiden, dat ik tenminste onmogelijk gezegd. Hey, slow. Where the road leads, no one knows. And it's a You're a dead man's unwedded bride. Down no, no, no, no, no, no, no, no, by the road sits a man who's me. gray and old. Says the hardest That's thing I know. Is to see all loved ones go down. Nou, het lijkt ook in geen. Uh, lijkt helemaal niet op Wagner, hè? Dit. Dat is wel even verrassend. Grow, that's dark, diep en koud. Ik ben ook helemaal niet met die muziek bezig. Ik ben gewoon al bezig met wat ik straks ga doen. Ga ik straks mijn jas aantrekken als ik naar huis ga of niet? Hmm. Down, down uh, uh, uh. Nee, staat hier boven op French Record. Dat is handig. Dat is wel grappig, want er staan er allemaal Franse nummers op. Maar het is dan wel raar dat French Record er dan weer in het Engels staat. Nee, het lijkt er niet op. Had ik al gezegd dat er uh, straks. Uh... Nee, ja. Go. Ik heb het nog steeds niet gezegd. Let me go. Hmm. Oh ja, ik moet nou wat zeggen, natuurlijk. Uh, Michel Wagner was dat. Nee, helemaal niet. Mirel Wagner, wat loopt nou weer de oude hoeren? Ook... Ik ken haar helemaal niet. Ja, toch heb ik het gedraaid. Dus nu ken ik hem. Een beetje net als met Danielle Cornelissen. Hmm. Oh, dit is trouwens een uh, French record. Dat is uh, Frans record. Dat is nou record in het Frans, ook record. Ja, maar dit nummer bedoel ik helemaal niet. Heeft u nog even? Dat bedoel ik ook helemaal niet. Ik wil een nummer draaien. Moet, moet ik het nummer wel bedoelen? Wat vermoeit het ook altijd? Het einde van het programma. Oh, wat zit dat nou? Nee. La Belsen. Aanvangend. Heeft u nog even? Oh ja. Ik werd net geroepen dat ik helemaal geen pauzemuziekjes heb. Maar dat is helemaal niet waar. Ik heb heel veel pauzemuziekjes. Hoe komen ze daar nou weer bij? Even kijken hoor. Uh, dat... Uh, oh ja, dit is ook wel leuk. Leuk pausmuziekje. Maar hoor ik niks. Oh ja. Gezellig hè? Hele gezellige pauzemuziekje. Even kijken. Ik zo nog steeds dat nummer. Welk nummer was dat nou? la la la la la, la, la, la, la, la. Ik, Wat zit ze er nou weer reet te zingen? Oei, oh, dat heb ik zelf. Ik had even afgelopen geweest met die pauze, zie ik. Fokken en recess zo door elkaar. Nou, ik denk dat. Dit is het nummer hoor, dit is hem. Nou, oh, dat is ook niet. La guerre, ja, dan, uh. dans la glace. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Nou, veel plezier met dit nummer. Ik wilde het helemaal niet draaien. Oh, wel toch, dit nummer? Wat oh, toch niet? Nou, straks Mark Sander die weet tenminste wel wat hij wel voor nummer die wil draaien. Dat is ook makkelijk, want hij heeft het gewoon opgenomen. Normaal niet hoor. Straks gaan we gewoon de webcam uit en dan komt Mark Sander binnen. Hij had namelijk een blauwe trui aan. Maar er zit een gat in. En daaronder zie je dan zijn bloemetjes overheen. En dat wilde hij gewoon niet op de webcam hebben. Dus ga straks de webcam uit en dan komt Mark Sander binnen. Sander je Man deed trouwens. Had ik ook nog een liedje over. Ja, die ga, ik, die ga ik niet draaien, hoor. Ja, hoor. Nou, wil je nog uh, horen, bel dan even. Die wil je wel horen. Als ik draai, toch niet aan. Wat doet die vlieg nou weer op mijn beeldscherm? Het regent buiten, hoor. En misschien zit hij daarom wel binnen. Ah. Oh, wat een zeik Even kijken. Ah, dit was natuurlijk beter. Wat? Ga ik niet dat het beter was? Oh, dat is allemaal. Hij is ook al gelijk met dat ding. Ah ja! Hey, Dit was een volle laag. Had ik wel gezegd. What? We luisteren altijd naar Radio 501! Ik geloof er helemaal gezakt van. Wij zijn veel en je luistert naar onze nieuwe single, Of The Self van Radio 501. Ik geloof er helemaal gezakt van, want het is Ninja... Hey, hou eens op! ...Ninja Night School van Ultra Brain. Had ik dat al gezegd? Nee hè? Nou, nu wel... Tot volgende week, dit was de volle laag, nou is die leeg. Biba nog even de dementen de Go. En dan uh, krijg je weer wat anders. Sander Monday straks weer het nieuwe uur. En dit was het oude uur, de volle laag. Tot volgende week en dan... Uh, Martine Bond. Bond, Martine Bond. <mys> the dawn. Weer de Skodiacs, dit waren de Dementor de Go En de Skodiacs dus Kijk ook even op internet Want daar staan ze, die, die Skodiacs God, was ik toch nog wat vergeten Heb ik daar eigenlijk de, de plaat van je hoofd al gedraaid? Nou nee. Wanneer begint die Mark nou eens een keertje? Oh, daar komt hij hoor, met zijn blauwe trui Mark, je bent te laat Mark Mark